Er staan files op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam door een kapotte vrachtwagen bij Sliedrecht, 4 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Knopen Terbrechtseplein, 6 kilometer. In beide gevallen is de rechter rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Met, met, met nu u, de Vinyljaren. Dat was mijn dag niet vandaag. Ik denk dat ik straks mijn huis gewoon een bed of zo. <laughs> ja, oké. Okay, nou, viniljaren dames en eerder de één na laatste. Hè? Ja, ja, ja. Volgende week nog heen met drie LP's. En daarna nog de feestuitzending vanwege... Uh, het eerste lustrum. En het vijf, uh, vijfjarig uh, bestaan van het programma. Waar dat allemaal gaat gebeuren en hoe, dat hoort u nog. Want daar zijn we nog over bezig. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, dit is de één na laatste echte viniljaren. Want na... Uh, 1 april, 8 april gaat het programma veranderen. Ja. Ja, ik, uh, ik heb het vijf jaar gedaan en, en leuk. En, en uh, ik heb nu zoiets van... Ja. Uh, als ik voor mijn platenkast sta, dan vind ik het steeds moeilijker worden om, om leuke LP's uit te zoeken. Ja, en, en, uh, dus ik ga het gewoon een beetje anders doen allemaal. Dat blijft wel finiel in het programma, dat is een ding wat zeker is. Maar dat gaan we dan meer doen in de vorm van een LP van de week. Of zo. Hè? Of een LP van de dag. Gewoon één LP. En uh, aangevuld met, met andere albums. We gaan er wel een beetje een albumshow van maken. Dus, dus uh, dat betekent dat ook, uh, ook nieuwe, recentere albums van waarde. Uh, of historische albums. Of wat dan ook. Dat die ook een beetje aan, uh, aan, uh, aan bod gaan komen. En dan hebben we een nostalgische vinylplaat van de week. Zoiets gaat het worden. Precies, weet ik het nog niet. We moeten nog eens over, diep over nadenken. Maar vandaag gaan we nog volgens de oude wet... eens uh, uh, vijf jaar leuke uh, formule... Uh, drie centrale LP's. En dat zijn vandaag uh, uh, Together van de Golden Earring... verder heb ik dan natuurlijk ook nog het album Gather Me van Melanie en uh, last but not least, die hebben we al een tijdje niet gehad, uh, The Greatest Hits van The Birds een dubbel album met heel veel van die mooie muziek van die gasten erop Laten we lekker beginnen met uh, uh, Melanie van het album Gather Me. En informatie zal ik u gedurende dit programma wel uh, vertellen daarover. Maar we beginnen eerst met muziek. Zet een klein momentje, want er is iets niet helemaal in orde. Ik ken nog iemand met zijn handen aan mijn schuifje gezeten... waar hij niet aan moest zitten. En nu draait hij op de goede snelheid. with the people Dus, uh, dat waren de Golden ring. U weet het, dat is ook een van de Nederlands langst, één van de Nederlands langst bestaande bands. Uh, 50 jaar zijn ze intussen, geloof ik, bestaan ze al meer dan 50 jaar. De oudste band in Nederland denk ik nog een beetje, de oudste popgroepen denk ik, dat dat de Bintang zijn. Die waren er al in '61. Golden Manning dus, meer dan 50 jaar oud en nog steeds still live en kicking, want ze geven nog steeds concerten, maken ook nog steeds nieuwe platen en nou ja, hou het maar eens vol, 50 jaar lang. Golden Manning dus, en dat bijna altijd in een ongewijzigde samenstelling, zeker vanaf uh, dat het golden earring werd, dat Barry Hey en Cesar Zuiderwijk erbij kwamen, uh, hebben ze eigenlijk altijd in een ongewijzigde bezetting gespeeld. Uh, ze hebben wel eens gastmuzikanten gehad, Elko Gelling heeft wel eens meegespeeld, uh, Robert John Stips heeft geloof ik ook wel eens een keertje meegespeeld op keyboards, maar dat waren bevliegingen van, uh, zeg maar, een zeer tijdelijke aard, uh, de basis is natuurlijk toch altijd gebleven, die, die, dat, dat bekende viermanschap. Uh, Rina Gerritsen, George Koolmans, ehm, uh, uh, Cesar Zuiderwijk en Barry Hay. Dat was het. Barry Hay is als zanger toegevoegd. Ik denk dat dat in 68, 69 was ongeveer. En die kwam uit een bandje dat, uit Den Haag, dat heette De, De Heeks. Ehm, uh, Cesar Zuiderwijk, de drummer, die kwam, als ik het goed heb onthouden, uit Living Blues vandaan. En, nou ja, Gerritsen en Koymans, dat uh, zijn altijd al, uh, zeg maar, als een soort Lennon-McCartney. Uh, om het zo maar even te vergelijken, die zijn natuurlijk al sinds het begin zo bij elkaar. Together heet het album en het nummer wat we ervan draaiden, dat heet All Day Watcher. We gaan naar uh, The Birds. Een album dat heet uh, The Greatest Hits of The Birds. Het is een dubbel album. Dus eigenlijk alle bekende nummers die de, deze legendarische band ooit gemaakt heeft. Die staan erin. En we beginnen maar gelijk met de eerste grote hit die ze hadden. En, nou dat herkent iedereen, dat pingeltje. Op de 12 uh, snarige gitaar. All around, looked everywhere To build and climb a mountain If it isn't fair, it isn't fair dun Looking all around, look down I'll Be a Farmer. Het album heet uh, Gather Me. En dat is van Melanie Safka. Die uh, al een uh, aardige carrière ook achter de rug heeft. Ze werd in Nederland bekend natuurlijk met nummers als Beautiful People, Brand New Key. En uh, vooral het, uh, met de Edwin Hawkins zingers opgenomen nummer Lay Down. Waarmee ze zelfs in uh, de vuist van thuis kwam. En uh, ja, ze heeft een, een hele apart, uh, apart stemgeluidje. En ja, het klinkt gewoon lekker wat ze doet. Melanie Safka heet ze dus. En um, dat is de echte, echte naam. Maar een beter bekend als gewoon: Melanie, I, someday I'll be a farmer. Yeah. of Love was dit nummer geschreven door George Kuimans. Golden Earring dus van het album Together. En uh, dat is een album. Ik, denk, nou, ik moet nog even precies nakijken welk jaar dat komt. Ik denk zo begin zeventige jaren. <coughs> ja, ik denk het wel hoor. Ik denk het wel. Maar dat hoort er nog wel gedurende dit programma. Dat, uh, ...zit intussen eh, door allerlei dingetjes te klooien. En, eh, ja, dat moet ook een beetje v, uh, voor elkaar komen. Um, Goldening, dus en Avalanche of Love. En het volgende liedje werd geschreven door... ...de vorig jaar overleden uh, folkzanger Pete Seeger. En uh, The Birds, want daar gaat het over... Uh, ...die uh, maakte heel veel gebruik van materiaal van Pete Seeger... ...maar ook van Bob Dylan bijvoorbeeld... Uh, zij waren eigenlijk een beetje de ultieme Dylan-tolkers, Dylan mag je haast wel zeggen. Uh, maar goed, dit, dit liedje wat we er nu van gaan draaien, van de beurs... dat is uh, um, van Piet Zeker en dat heet Turn, Turn, Turn. In turn was dat een liedje geschreven door Piet Seeger van die legendarische birds. En ja, je, de, de, moeilijk vertellen natuurlijk wie er in die birds zaten. Want er zijn een heleboel mensen... Even de hoest erbij pakken. Er zijn een, een heleboel uh, bezettingen geweest. En die staan hier ook allemaal wel netjes. Uh, even kijken hoor, ik ga u even vertellen. De uh, birds, we hadden de, de 1964 zijn ze begonnen. En eh, toen bestonden ze uit Gene eh, Clark, Mike Clark, David Crosby, Roger McGuinn en Chris Hillman. Dat was de bezetting eh, die onder andere Mr. Tambourine Man en Turn Turn Turn opgenomen heeft. Uh, dan hadden we ook nog een bezetting die heeft gedraaid van 66 67 En dat was dan weer Chris Hillman, Roger McGuinn, uh, Mike Clark... David Crosby. Um, en nou, de rest zal ik u in de loop van de uitzending vertellen. Want omdat allemaal. Er zijn in ieder geval vijf bezettingen geweest. Uh, en um, de laatste, die. Uh, uh, ja, daar staat op deze hoes sinds 1970. Ik weet eigenlijk niet of ze officieel nog steeds bestaan. Volgens mij niet. Maar in ieder geval, er zijn tot en met 1970 vijf verschillende line-ups geweest. En welke dat uh, precies zijn. Dat ga ik u nog verder vertellen. Ik heb u de eerste twee verteld. En uh, dat, zijn, dat zijn ook de mensen die... Uh, de liedjes spelen die wij... tot nu toe gedraaid hebben. We gaan naar Melanie. Uh, van het album Gather Me... Gather Me... Gather Me en het heet Stepping. You said you were leaving... And I said go on I don't know exactly what it is But something went wrong It wasn't for nothing It made a sad rhyme I'm sorry I saw you I meant to stay blind My mother should ask me Where you've gone Gonna tell her that you joined the Marines And she'll say come on And then she'll start laughing And so will I I'm glad that I'm laughing a good way to die. So the same. En dat would Stepping was dat Gather Me, Melanie Safka. En, en een mooi liedje trouwens weer hebben. Het zijn alleen maar mooie liedjes. Uh, Hierop staan. Komen er nog een paar bekende ook. Zoals Peace Will Come en zo. Dat is een van de bekendste. Van, uh, <coughs> van dit album. Maar die komt vanzelf aan bod. In dit programma, De Vinieljaren. En vergeet niet, jongens, te gaan stemmen vandaag. Hè. Het is nog steeds. Uh, provinciale statenverkiezing. De ...opkomst is nog niet echt. Denderend hoog. 11% ongeveer. Hoorde ik in het nieuws. Dus dat moet uh, natuurlijk. Veel hoger. Want je moet wel begrijpen dat het. Uh, uh, dat het ook om uh, het landelijke gaat het gaat niet alleen om de provincie maar die provinciale staten kiezen natuurlijk ook de eerste kamer en dat is dan weer uh, landelijk belang dus hui, ja, zorg dat je erbij bent goed, we gaan verder met de golden ering en uh, nou weet ik even vergeten hoe het nummer heet ik ben bezig vandaag jongens. echt. jongens. Ik, ik had vandaag beter in mijn bed kunnen blijven ik. veel beter geweest Ja, het is veel beter geweest. <laughs> Cruising Southern Germany. Zo heet het nummer van de ering dat we er nu gaan draaien. Dus reizen door Zuid-Duitsland. To Southern Germany, dat was The Golden Earring uit De Haag. dus een van de oudste Nederlandse bands op dit moment nog steeds actief. Van het album Together en door met The Birds, een nummer van uh, Bob Dylan. Die schreef het en uh, we gaan van hem draaien. My Back Pages is een nummer... Uh, Waarin Dylan eigenlijk een beetje afstand nam van, uh, van, zijn, van zijn volkszinger dingen. Waarmee men eigenlijk uh, terug wilde allemaal naar, naar wat, hoe het vroeger was. En uh, dat hij dus elektrisch ging en dat soort dingen. Dat werd hem door de puristen niet in dank afgenomen. En daar neemt hij eigenlijk ook een beetje afstand van. Van uh, jongens, ik ben, ik ben uh, wel ouder in jaren, maar ik ben veel jonger dan, uh, dan jullie eigenlijk denken. Uh, want ik ontwikkel mezelf nog. Dat is punt. En de Bruts hebben daar een prachtige versie van gemaakt... en dat heet My Back Pages. So much older than, but I'm younger than that. Nou, My Backpage is geschreven dus door Bob Dylan. En dat is van The Birds, van een dubbel album dat heet The Greatest Hit. En dit is Melanie, Brand New Key. I rode my A golden Evening and Brother Wind I'm Tijd aan nummer van uh, het album Together van The Golden Earring. Zeven minuten, minder dan zeven minuten lang. Maar lekker, mooie drum solo erin van Cesar en zo. We gaan naar het nieuws van weer van drie uur. En ik zie je terug aan de andere kant van het nieuws. Tot zo.